Tis van Kesteren met het NOS-journaal. In Los Angeles is het voor het eerst in weken weer gaan regenen. De stad in California werd de afgelopen weken geteisterd door hevige natuurbranden. En dankzij de regen lukt het de brandweer om beter om de branden die nog woeden te blussen. De vele regen heeft wel één groot nadeel. Mogelijk komen er zelfs wolkbreuken. En door de verbrande bodem kan het water de grond niet in. En ontstaat de kans op modderstromen. Inwoners van de heuvels in Eltedina worden daarom aangeraden om zandzakken neer te leggen tegen overstromingen. De natuurbranden hebben zeker 28 mensen in L.A. het leven gekost. De brand die gisteren woedde op een bedrijventerrein in Goes is opnieuw opgeleid. De vlammen slaan uit het dak van het bedrijf waar elektronica wordt gerepareerd. De rook die daarbij vrijkomt is giftig, meldt de Zeeuwse Veiligheidsregio. De brandblussen is lastig door isolatiemateriaal dat nog in het pand ligt... De brandweer heeft een blusrobot ingezet. Verder is er niemand gewond geraakt. Er zijn ruim 25.000 extra mensen nodig voor Defensie. Dat zei staatssecretaris Tuinman gisteravond in het EO-programma Dit is Thijs. Er werken nu zo'n 74.000 mensen bij Defensie... en dat moet volgens hem worden opgeschaald naar 100.000. De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd... in het aannemen en opleiden van nieuw personeel. Volgens Tuinman is de herinvoering van de dienstplicht nog niet aan de orde. Een Canadees vrachtschip ligt al dagen vastgevroren op Lake Erie, op de grens tussen de VS en Canada. De kustwachten van beide landen proberen het 200 meter lange schip te bevrijden met twee ijsbrekers. De Great Lakes vriezen in de winter vaker dicht, maar de meeste schepen lukt het om door het ijs te breken. Aan boord van het Canadese schip zitten nog 17 bemanningsleden. Het weer, de dag begint bewolkt en met regen, alleen in het westen zijn wat opklaringen.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 Want uh, de CD-speler heeft er even een beetje moeite mee. Dus ik heb eerst even andere muziek voor u. En uh, wat voor muziek? Het zijn de uh, hardtops, oftewel Peter en de Bezers. Met de Groeten van Mijn Tante. Is ergens een opname met uh, de jaren 60 mee. De Groeten van Mijn Tante uit Canada. We Dope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 met pri Draai. blijf maar thuis. Prekaldraat, de sergeant vroeg haar hand en de luid voor iets uit. En de kapitein stuurt haar vergeet nietjes. De majoor, die is moor, maar al door was ze mis. Deze blijft een de stelling die onneembaar is. Prekaldraat.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 Kleine grote kapsen elke maat. Beter is in het sap als je in, Zo roept de man O, Oh daar zijn de appeltjes van de oranje weer. Zien de sapleinslaan kistje in. Geld aan de vrouw die staat er niet voor En van je hele holen houdt er moet maar in. En van je hele holen houdt er moet maar in. En van je hele holen houdt er moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Heijle van je hele hole houden er moet maar in. Het is onvertrouwd gehoor en hij verkoopt er door, want als hij maar begint dan zingt de hele buurt in koor. Ja daar zijn de appeltjes van Oranje weer, de sinaasappelen zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote kepsen elke maat, Beter is in het sap kind, je Zo roept de mandelstraat. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. We zien de zandploeg slaan kiesje in. Geld aan mevrouw. Die staat er niet voor en van je hele holen houden hem maar in. En van je hele holen houden hem op maar in. En van je hele holen houden hem op maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet van je hele holde houden de moed maar in. Zo fijn als de handeltjes van Pietijn En van je hele, allemaal, houd de moed maar in. En van je hele, van je hole allemaal, handeltjes van oranje Oranje er de moed maar in Kleine blonde Marianne Wanneer gaan wij allemaal, allemaal, allemaal,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 Is mijn hart op iets van slag gegaan. Kleine blonde Mariando, toe ga met mij aan de wandel. raakt mijn hart vol van vuur. Dan kom jij aan mijn kantoor voorbij, en je lucht tegen mij. Kleine blonde vrouw, hoe ik van je hou, zegt dit lied aan jou, kleine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 wat bijten, je vingers versleten. Wat, wat vies, Louise Hou met dat bijten op oh, Anders heb je een strop Je kleine vingertjes Zijn toch die lollies, lieve Bob Louise zit niet op je nagel te bijten Wat, wat vies, Louise Men heeft er kleine nageltjes Met mosterd gesmeerd Maar zij heeft trots die mosterd ze ligt er nu de mosterd af, gesmult nog niet zo Als alsof er kleine vingertjes van vleesproketjes zijn. Louise zit niet op je nagel te bijten, wat, wat Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten, wat, wat vies, Louise. oh met dat bijten, oh. Die lollies, lieve pap, Louise zit niet op je nagels te bijten. Pap, Louise, Louise. Louise kreeg verkeering met een leuke jonge man. De nageltjes zijn uitgegroeid, dus je merkt er niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoord ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet. Lovieze zit niet op je nagels te bijten, wacht wat vies Louise, je zult met dat bijten je vingers verslijten, wacht wat vies Louise, Al met dat bijten op, anders heb je een strop, je kleine vingertjes zijn tot in lollies lieve pop, Louise zit niet op je nagels te bijten, wacht wat vies Louise.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 Mijn wens verstaan. Zou zij weten wat mij scheelt? Eenzaamheid die maakt me ziek. Zoek naar romantiek. Zap bij het licht der sterren. Kijk de man uit, ik dicht lachend aan. Zou zij soms mijn wens verstaan?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 Zo'n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 Mooier dan dit mooiste schilderij, ben jij mijn lieveling, ben jij. Schilderij, ben jij mijn lieveling? onder moeders paraplu. Weet je nog wel, hoe jij daar stond te wachten, vanaf kwart voor acht, hoe we beiden vrolijk lachten samen, onder moeders paraplu.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 Weet je nog, onder paraplu? onder paraplu? onder paraplu? onder het para Ja, dat was Gertie, weet je nog wel, die avond in de regen. En daarvoor hoort nog een plaatje van Johnny Hoes met veel mooier dan het mooiste schilderij. Zie hem zelf voor.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 die in de periode tussen de beide wereldoorlogen... een van de populairste zangers van Nederland was. En hij is afkomstig uit een Haagse arbeidsgezin... werkt als piccolo, huisbediende, straatzanger... en als dienstplichtige bij de marine... voordat hij in 1915 een serieuze carrière in het variaté begon. En dan vang hij op met zijn broer Willy... onder de naam The Bandy Brothers... maar Bandy is een Amerikaanse omkering van de lettergrepen die band en ook snel bleken de karakters van de broers he, totaal niet samen te passen. Dat botste behoorlijk. En het was gewoon niet zinvol meer om samen te werken. En in tegenstelling tot Willy stond nauw bekend he, als een moeilijk mens. En he, Willy die was he, wat makkelijker in de omgang, he, denk ik dan. He, als ik dat zo he, allemaal gehoord heb wat ik allemaal hoor van verhalen van vroeger. En de laatste maand van zijn leven woonde hij alleen in een flat in Zandvoort... waar hij in 1959 zelf pleegde. Nee. U hoort hem nu, Loubal, nu met zoek de zon op. Heja, zoek de zon op dames en heren. Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn krijg je het heerlijke gevoel, alsof de crisis zo verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want er is het weer oké, okay. en de mensen, dieren, bloemen, planten, alle juichen mee. Zoek de zon op, dat is voor geen, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. staat wel de zon, maar ho, niet houdt de huid. Maar als je boter op je hoofd dan blijft er dan maar liever uit,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 Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. staat wel aardig zo'n mahonje houdt de huid. Maar als je boter op je hoogte, blijft er dan maar liever uit.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 Ik heb een zekere Ome Toon, die heeft een koffergrammofoon Als een vrouw de vaten was, dan stoet hij met de platenkast De olieman, Touzour, Lamour, de oude dichter en de boer Die platen schooversleten versleten, want je hoort gewoon de onderkant En of dat ding een herrie maakt, het piept een kast en krunt en kraakt En af en toe, van tijd tot tijd, is Ome Toon de slingeren kwijt En dan hoor je elke keer Datzelfde deuntje weer. Waar is we de slinger van de koffergrammer van? We zullen die zijn, zijn. Zonder die slinger geeft dat ding geen toon. Waar is de slinger van de koffergrammer van? Zoeken, zoeken maar in de twijfeler. Onder het ledikant, in de prullenmand, in de overjas. op de kas. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Oh. Is die sliverde. En ik als naaste buurman, ik hoor diverse repertoire. Ik kreeg op mijn nuchtere maag een stukje faust. Met daaraan vast het schone op de woelige borrie. Op de voet gevolgd door stukjes Johan Strauss. Yes.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 slinger even, ik ging dood, de baren sling er de er niet uit, leeft er niet uit, leeft! Dat... <tie> Kom net <nog> wat. <tie> de dienstmaagd, de dienstmaagd die heeft den slinger verstopt. Want die zegt die plaat is jambaard. Maar s'nachts zet ze zachtjes haar lieveling op, en Bing. Die zingt dan voor haar. De woud. De Waar? De Waar? De woud. De woud. De De De Dan komt er plaat visite diverse open pieten, wat neefjes en wat niggies, met grammophoot gezichtjes, diverse nellen met bellen in de lellen. <lacht> dan draai ik, dan draai ik, dan draai ik, dan draai ik, dan draai ik.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 Als ik ga varen met katootje zondag, ga roeien in een bootje. Horen de golfjes die ons denen. Lieve cadeautje wordt de mijne. En let maar op, ze zegt niet nee.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 zo! So Ze zegt er niet nee, dus dan neem ik Katootje mee. Volgende keer is nu het over de volgende leven van Over de volgende van Ja, dat was Eddie Cristiani. Als ik ga varen met Katootje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 Een lijst er lijst een lijster in de la, het zal wel voorjaar wezen. Oeh, er legt een lijster in de la, het zal wel voorjaar zijn. Ik dacht nog even, het is pas februari, maar hetzelfde is gebeurd bij oma Arie. Oeh, er legt een lijster in de la.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 Toen vaders van Varen uit Heerlen vertrok, omdat ze in Maastricht moesten spelen. Toen namen ze gauw nog een stevige slok, voor het smeren der dorstige keelen. Maar eventjes verder was nog een café, en wie zegt er nou bij het carnaval nee? Maar...